1 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Een Transavia-toestel dat had moeten landen in Rotterdam... is de afgelopen avond uitgeweken naar Schiphol. Het vliegtuig dat uit Madrid kwam had problemen met de flaps... die nodig zijn om tijdens de landing af te remmen. Daarom werd ervoor gekozen om te landen op de polderbaan van Schiphol... omdat die langer is dan de baan in Rotterdam. Op de vluchtradar was te zien dat het toestel rondjes draaide boven Rotterdam... en vervolgens over zee richting Schiphol vloog. Langs de polderbaan stonden de hulpdiensten klaar. De passagiers van de Transavia-vlucht worden nu met bussen... van Schiphol naar Rotterdam gebracht. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil dat meer mensen... tijd uittrekken om voor hulpbehoevende familieleden te zorgen. Zo kan de zorg betaalbaar blijven, zei hij bij Paul Witteman. Het kabinet wil de komende jaren een miljard euro bezuinigen op ouderenzorg... en taken overdragen aan de gemeente. Oudere organisaties zijn bang dat de kwaliteit van de zorg achteruitgaat... Maar volgens Van Rijn is dat te voorkomen als familieleden meer gaan doen. Hij zegt dat er al veel mantelzorgers zijn... maar die moeten niet opgeven als blijkt dat er ook professionele zorg beschikbaar is. Verder wil Van Rijn dat gemeenten en mantelzorgers vaker overleggen... om af te, stoen, af te stemmen wie wat kan doen. Het comité Nederlandse Ereschulden heeft 5000 vaccinelichtjes neergezet... bij het beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn... Het comité wil dat Nederland de militairen vervolgt... die bij de politionele acties in Indonesië burgers en militairen hebben geëxecuteerd. De actie werd gehouden bij het beeld van J.P. Koen... omdat hij begin 17e eeuw een van de eerste Nederlandse machthebbers in Indonesië was. Het weer, plaatselijk kan eerst nog wat sneeuw of regen vallen met kans op gladheid... minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten... Overdag veel zon met een temperatuur iets boven nul. Ook zondag droog met veel zon, maar dan blijft het de hele dag vriezen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trumpsteen. Goeiedag, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn tot twee uur bij u. Dat betekent dus nog een klein uur. En aartspriester Theodor van, de, van der Voort van de orthodoxe parochie... het is toch leuk om te zeggen... heilige eerst troonende apostelen Petrus en Paulus in Deventer. Die is de gast in Kase U heeft hem het eerste uur al kunnen horen. En als u wilt kunt u vragen aan hem stellen over de kerk... maar ook over Rusland, want u heeft heel veel door Rusland gereisd. U heeft daar gewerkt, zei u net al. U bent daar nog steeds regelmatig, hè? Ja. Ja. En, uh, nou ja, dat kan dus ook. en als u als luisteraar zelf uh, iets wilt vertellen, misschien wel over de orthodoxe kerk, dat zou kunnen, maar anders over Rusland. Of uh, oh, ja, nou ja, iets anders wat met spiritualiteit te maken heeft, want het is de maand van de spiritualiteit. Dan kunt u bellen met 0800 1121. 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna@ncv.nl, casaluna@ncv.nl, En u kunt twitteren via uh, hekje Casaluna kijk, Volgens mij zijn er nog geen bellers en dat komt wel goed uit. Want ik vind het nog wel even leuk om zelf een vraag te stellen. Uh, want u, u bent een Nederlandse priester van de Russisch-orthodoxe kerk... en als u door Rusland reist, hoe, hoe, hoe bejegenen mensen u dan? Want u zei net al in andere landen... kijk ze soms wel eens een beetje raar op... Van, hoe, kun je nou, hoe kun je daar nou voor gekozen hebben, maar als je door Rusland reist? Um, nou, kijk, uh, als ik met de Russen in contact kom... is niet direct duidelijk dat ik buitenlander ben. Verwachten ze ook niet... Spreekt u zo goed Russisch? Nee. Uh, oh. <laughs> Zodra ik mijn mond open, uh, Doe val ik meestal door de mond. Maar in de tijd dat, uh, dat ik dus daar werkte, was mijn Russisch wel wat beter dan het nu is. Want uh, je, als je er... Je moet het bijhouden, hè? Je moet het bijhouden. Ja, en ik spreek het nog wel wekelijks, maar niet meer, uh, laat ik zeggen, zo vaak als ik als ik dus deed toen ik dus pakweg elf dagen per maand in Rusland zat. En toen was het dus niet altijd duidelijk. Dan, dan, dan duurde het vaak een paar minuten voor mensen zeiden... maar met gerus, heeft mm. een accent, ja. En um, dus um, verder zijn er natuurlijk ook nog binnen binnen Rusland uh, mensen die dus uit uit uh, van de nationale minderheden zijn. Uh, die kunnen ook orthodox zijn. Dus het het het, het, het was het was niet altijd duidelijk. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat uh, over het algemeen de geestelijkheid in Rusland met heel veel respect en ja, achting, liefde wordt bejegend. Liefde zelfs? Ja. ja. En wat, hoe, hoe nou ja, gaat gewoon, dat gewoon, Mensen vinden het gewoon leuk. He, um, ik, ik heb dus uh, veel door Rusland gereisd. Ik heb ongeveer een 350 nachten in Russische treinen geslapen. Hoeveel dus zegt 350 u? nachten in een jaar. Ja? ja. Um, dus uh, ja, het, het treinsysteem in Rusland is, uh, is geweldig. Uh, het is zeer comfortabel. Je hebt dus uh, ja, uh, treinen die dus, uh, dag en nacht uh, rijden op grote afstanden. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik moest zo'n beetje dat hele land door. En ik reisde dus heel veel met nachttreinen. En uh, het was altijd ontzettend leuk om te kijken hoe mensen reageren... als je dan een coupé die al bezet was door één, twee of drie mensen... Uh, hoe, hoe je dan bejegend werd... En, uh, de, de, en toch eigenlijk het leukste wat je, wat, wat je kon meemaken. dat je met drie officieren, jonge officieren in een coupé belandde. Die zaten dan uh, in de coupé. Ik kom binnen. en dan zag je dus die gezichten helemaal ja, oplichten en stralen. Echt Dan zei ze: Vadertje, reist u vannacht met ons. Wat gezellig. Ja? Wat leuk. Dat, dat, dat, dat is dus de houding uh, van, van, van, van mensen. En kijk, um, mensen weten ook over het algemeen... dat je met orthodoxe priesters een goede boom kunt opzetten. Uh, dat die sociaal over het algemeen toch redelijk vaardig zijn. En dat ze ook een aardig glas wijn of glas Wodka met de, de geestelijkheid kunnen drinken. He, dus een uitdrukking van, daar gaat de dominee voorbij. Ja, ja, ja. ja wat we in Nederland ja, hebben. De dat de is in Rusland is dat, is, die, bestaat die uitdrukking Maar niet. Waar, heb, waar heeft u het dan over in zo'n coupé? Over alles. En leggen mensen ook hun problemen aan u voor? Ja. ja. Het is ook voor, voorgekomen voor, voor dat ik in, in, in Moskou uh, uh, dacht van... nou jongens, ik, uh, ik, ik ga eventjes uh, een, een café in om even een biertje te drinken. En dat ik er gewoon een paar uur niet meer uitkwam. <laughs> Omdat gewoon werd aangeklampt de jonge lui. Met name de jonge lui. Die dachten van ha, een priester in het wild. En uh, dat je dan werd, werd aangeklamd. En uh, ja, de uh, Moskouse geestelijke, die uh, voelen daar dus weinig voor over het algemeen. Maar ja, als buitenlander heb ik daar minder uh, problemen want je mee. Want u bent er niet altijd. Want als je, elke, als je er elke dag mee te maken hebt, dan nee. word ik misschien ook wel een keer zat. Het is misschien ook wel vervelend. Ja, dus ik, ik, ik begrijp mijn collega's in, in, in Rusland wel dat die liever uh, dat, dat toch niet doen. Um, bovendien, ja, je bent dan natuurlijk uh, wel bekend van... Nee, dat is de priester van die die kerk. Terwijl ik natuurlijk gewoon... Uh, ja, ja, ja. De, ik ben een rondreizend iemand. En dan is het toch allemaal wat makkelijker. Hè, maar uh, ja, ook, ook vragen van... Uh, ja, hele praktische dingen. Hè, dus over het, uh, over het geloof, over het kerkjaar... over meneer Paas is volgend jaar, noem maar wat. Ja, ja. En... en, hè, en uh, maar, maar ook vragen van, ja, dus van um, ja, mijn vrouw is even wachting, maar het kind uh, heeft, heeft een gebrek. En wat moeten we nu doen? dat Echt? Dat, dat, dat, dat gewoon soort op dingen. straat? Uh, nee, dus, dus of, uh, is, is een coupé of in, in een kroeg. En uh, nou, die, die, zo, dit soort dingen worden, worden, worden dan voorgelegd. En daar, daar heeft u ook een antwoord op? Nou, ik vind, ja goed, ik, het, het is natuurlijk altijd heel erg... Kijk, in, in, in zo'n vraag dan denk je, ja goed, uh, dan, of het, ze willen eigenlijk gewoon hebben dat je luistert. Ja, ja. Dus het gaat niet zozeer om het antwoord. Het gaat niet zozeer om het antwoord. En uh, nou, dat, je, dat je ook een zorg deelt. He? En uh, ja, je merkt, je merkt gewoon dat die mensen het gewoon prettig vinden om, om, om met je te praten. En hoe is het respect eigenlijk in Nederland? Uh, ik, heb, ik, heb, ik reis in Nederland, reis ik ook zo. Ja. En er zijn natuurlijk uh, mensen die uh, vooral jonge ja, mensen zijn. Mensen hebben misschien later de radio pas aangezet, maar u bent in vol ornaat, zoals ja. dat heet. Ja. met een ja. mooi gebaar. Ja, ja, ja. Maar een ik, ik krijg in Nederland over het algemeen ook, ook, ook, ook geen. geen ik, echt vervelende uh, reacties heb ik niet gehad. Maar minder ik, respect, stel ik me dat. Uh, minder ja, ja, mensen gaan minder, niet, u, niet hun probleem aan u uh, voorleggen. Niet altijd, uh, maar oh, ook, dat, ook, dat, ook dat gebeurt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu ik u toch zie, mag ik even vragen. Weet je en, wat is dit? Dat is een grappig u, u, u, het, is, het is niet echt een betaalde baan, het is onbezoldigd. Het priesterschap, nou, in Nederland. Ik, ik, ik het is zo. Dus, uh, mijn, mijn, mijn uh, hoofdinkomen is dus het uh, leraarschap aan gymnasium Apeldoorn, Scheikundeleraar. leraar. Maar uh, de parochie heeft mij uh, voor een tiende, dus ook uh, vrijgesteld, dus een tiende van het uh, leraarsalaris Krijg ik uh, van de bochtje? En ik, ik, ik heb dan nog achttiende, heb ik uh, plus een wat heet BAPO, uh, heb ik dan nog van, uh, van het. Uh... Ja, ja. Ja, gewoon uit mijn, mijn legaarschap. En hoeveel, hoeveel mensen zitten er in de gemeente in Deventer? Uh, we hebben ongeveer 140 man, hebben we. En komen, personen. komen die uit Deventer of uit het nee, hele, hele we zijn, we zijn een, een streekprogje. Dus, uh, en ja, laat ik zo zeggen, in, in, in onze omgeving uh, zijn, zijn, we, uh, zijn we de enige. He, dus uh, de belendende progjes zijn in het noorden Groningen. Ja. In het westen is het Amersfoort, in het zuiden is het Arnhem. Maar die hebben dus niet wekelijkse diensten. Uh, je, om, moet je nog verder naar het zuiden gaan... En naar het oosten is Osnabrück. In Duitsland. Dus, dus een aardig gebiedje. Dus een aardig gebiedje. De gebiedje. De en de mensen zwijnt. komen dus inderdaad uit Twente. En, en net over de grens Nederlanders, die dus in wat Bentheim en Schutthof zijn neergestreken. Um, Zevenaar, de Veluwe, uh, Zwolle, Dat uh, noem maar op. Dat, ja. uh, die ja. komen naar Deventer. Ik ga eens even kijken wat er binnen is gekomen aan mailtjes. De telefoonnummer dat noem ik ook nog even: 0800-1121. NCV.nl voor de meders. En uh, als je wilt twitteren, hekje Kazaluna. Um, Tja, ik, heeft getwitterd... samenwerking in Westerse kerk gebeurt steeds meer. Hoe zit dat met de orthodoxe kerken? De orthodoxe kerk um, is, is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken in Nederland. Um, en ook plaatselijk doen wij dus mee met, uh, met de Raden van Kerken. Dus, dus er is veel overleg. Gaat is het een goede sfeer? Ja, ja, of het algemeen wel. Ja. Uh, eigenlijk al, ja. Met welke kerk kunt u het beste vinden? Zit u het meest op een lijn? Is dat toch de katholieke in Nederland? Um... Eigenlijk, eigenlijk met, met, met, met, met, het, het, hangt, het hangt samen vooral met de personen. Met bepaalde personen klikt het gewoon beter. En tot welke kerk die behoort is eigenlijk niet zo belangrijk. Want we zijn allemaal christen... He, en uh, dus, dus uh, we, we, we hebben in Deventer bijvoorbeeld geweldig goed samengewerkt... met uh, Weilende Scriba van de hervormde gemeente. Ja. Jansje Sik. Die is een aantal jaren geleden is overleden. Ze uh, is ernstig ziek. Maar met, met haar hebben we een geweldig goede band ja. gehad. En, uh, het is erg jammer dat ze er niet meer is. Goed, dan ga ik even naar uh, wat mailtjes. Ik, uh, even kijken, wat, wat is er binnen? Gooit. Uh, gooit de Russische kerk, is iemand uit Noord-Holland. Uh, gooit de Russische kerk niet nog veel harder de deur dicht voor de vrijheid van haar volgers dan Rome? Is een vraag. De vrijheid van haar volgers? Ja. Ja, ik, ja, ik weet het ook ik natuurlijk niet. Ja, nee, het staat goed, hier het zo. Staat Vindt u lastig. Kijk, um, in, in de orthodoxe kerk, om um, misschien dat even duidelijk is... Uh, ziet er heel erg conservatief en behoudend en, en, en onbewegelijk uit. Alleen de pastorale vrijheid die de geestelijke hebben, die, uh, uh, die is groter. In de Russische orthodoxe kerk? In de orthodoxe ja. kerk in het algemeen. Waarom is die groter? Nou, dat is, omdat, omdat, is. Dat, omdat is geen pauze is? Dat is gewoon zo. Kijk, in de Rooms-Katholieke kerk, um, sowieso in de westerse kerk... is alles uh, veel meer vastgelegd. In de orthodoxe kerk um, is, er, is, is, is er minder vastgelegd. Dat is, minder dogma's? Minder dogma's. En dat is, dat is vaak voor westerse theologen is dat, uh, is dat een probleem. Die zeggen, ja, bij jullie is niks echt uitgewerkt. Uh, de orthodoxe wat, wat dan bijvoorbeeld? De orthodoxe dogmatiek is een weiland. Ja? Elke positie binnen dat weiland is, is, is juist. Zolang je maar niet zegt dat jouw positie in dat weiland de enige juiste is. Maar noemt u, concretiseert u dat eens? Dus? zeggen, er zijn meer bespiegelende betogen van als we nou zo kijken, ook op het gebied van spiritualiteit, hoe je bepaalde dingen voorstelt. Uh, de, de, de, de, kijk, in de Rooms-Kerk bijvoorbeeld is is duidelijk uh, transsubstantiatie leer. He? Uh, uh, door, de, door het zeggen van dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, he? veranderen. Bij de hosties. het is geen stukje brood meer. Ja. Het is. En dat, dat dat dat dat is allemaal helemaal he? met met uh, met die, die die leer ligt dat ligt, ligt, ligt dat vast. In de Rooms-Kerk. Um, beginnen wij met brood en wijn... en we eindigen met het lichaam en bloed van Christus. En het gebeurt door de Heilige Geest... maar het moment waarop dat gebeurt... en hoe dat precies gebeurt, dat weten wij niet. En dat vinden we eerlijk gezien, niet zo belangrijk. He? Maar het gebeurt wel. He? Dus we beginnen met brood en wijn... en als de gelovigen het krijgen... Dan, dan, dan is het lichaam en bloed van Christus... en het gebeurt door de Heilige Geest. En dat is... Dat is dat, ja. dat is het eigenlijk gewoon. Dus, dus de leer is wat los, dat kan de, de priester zelf iets meer bepalen. Maar hier gaat het over de vrijheid voor haar volgers dan Rome. Ja, ja nou, dat, kijk ook, ook bijvoorbeeld met echtscheidingen. Uh, om het even heel praktisch te noemen. Ja? Uh, als, als, als een, als een huwelijk strand... dan kan dat, dat huwelijk in de Orthodoxe Kerk in principe in de praktijk ontbonden worden. En dan kan dat niet. En mensen kunnen dus uh, uit elkaar gaan. En hertrouwen en dan toch de sacrament in de kerk ontvangen. Is het in zekere zin liberaler, dus? In, in dat, dit opzicht zeker ja. Ja. ja. Even kijken, een ander. Ik, nou, laten we even naar een beller gaan. Uh, nummer no, noem nog maar even 0811 21, meneer Drob, Dobrzinski. Dobrzinski, zeg ik dat goed, meneer? Ja. Mooi. Wat is uw vraag? Of wat wilt u vertellen? Nou, nee, de vraag was redelijk simpel. Wat betekent Koptisch kerk? Is dat een Griekse aftakking of van Russisch orthodox? Of, uh... Dat is. Koptische kopten heb je in Syrië, Egypte? Ja, ja, ja. In Egypte Egyptisch, ja, ja, dat? Ja, ja. Uh, en, uh, is dat. En is dat ook orthodox? Dat is ook orthodox, ja. Alleen dat is, dat is om het zo maar te zeggen een andere tak. Ja, waarom heet dat zo Koptisch? Hoe komt die naam? Ehm. Um... Ja, de kopten, uh, als ik het goed begrepen heb... dat zijn de oorspronkelijke uh, bewoners van, van Egypte. Uh, daar is, uh, die, waren, die, die, die zijn christen. En uh, op een gegeven moment uh, is er een concilie geweest in Chalcedon in 451. En de koptische kerk heeft dat concilie, de uitspraak van dat concilie niet, niet aanvaard... En uh, sindsdien is er dus een scheiding tussen um, de uh, Oost-Orthodoxe Kerk... en de Orientaals-Orthodoxe Kerk, zoals ze tegenwoordig genoemd worden. De Kopten en de Ethiopiërs, uh, dat is, een, dat is een, een, een aparte tak, om zo maar te zeggen... Uh, van, de, van, de, van de Orthodoxe Kerk. En doen, doen die dan ook dingen helemaal anders? Of? Uh, nou, de, de, laat ik zeggen, qua, qua geloof. Hè, en het, ja, het, het, het, het, zijn, het zijn natuurlijk hele, hele, hele moeilijke dingen. Het gaat over de twee naturen... Van Jezus Christus. Uh, de goddelijke natuur en de menselijke ja, natuur. Ja. En in de orthodoxe kerk zijn die twee naturen gescheiden. En in de koptische kerk, om maar even populair te zeggen, is dat één natuur, de godmenselijke natuur. En wat nou de, de, de consequenties zijn van die, van, van, van die opvattingen, dat is dan weer vers 2. Maar daar is men dus uh, even lang, echt, uh, <laughs> is men daarmee bezig dus geweest. dat jullie goede bomen kunnen opzetten, want dan uh, hier wel, dat we bespreek ik wel. Is het duidelijk, meneer Dobresinski? Nou, nee, het, is, het is overduidelijk, zou ik zeggen. Nou, hartstikke mooi. Dank u wel ja. voor het bellen. Ja, ja, oké. Okay. Goeienacht, ja. hè. Nou, verder uh, werk ze dan. Dank u wel. Dag. Dank u. Dag. Even kijken. Schrijft hier iemand, geen idee of dat gevraagd is... maar hoe gaat, dat is een tweet ook van Eikkier... Hoe... Uh, hoe gaat de vereniging... vereniging? Um, van religie met wetenschap... Oh, de, de, Oké, okay. hoe, hoe gaat het samen met wetenschap? Dus, ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Dat was voor u geen, geen probleem. Uh, en de goed aan mijn oude leraar schrijft hij. Ja, ik weet niet of u Eik, Kier... Ik kijken of er een naam bij staat. Maar u heeft les gegeven aan hem. Nou, goed. Ja, hier kunnen we, kunt, ja, is hier nog wat over te zeggen? Nee, ik nee, niet. <lacht> oh, Erik heet die Erik Wink. Ja, ja, ja, ja, die ken ik wel, ja, zeker. Dat ja. Ja. kan ik dan weer niet vinden. Ja. Maar gelukkig is Jelme er nog die dat opgezocht heeft. Uh, ja, dat is een, maar de vraag, ja, uh, religie en wetenschap... Ja. Ja, nou ja, goed, hebben we het over gehad. Gaan, ja. voor, gaan voor u prima samen. is voor u geen, geen reden om anders daarover te gaan denken. Uh, Lodewijk Hof, waarin verschilt uw kerk ten opzichte van andere christelijke kerken? Hebben we het natuurlijk ook al een beetje over gehad, ja. het verschil met de katholieke kerk. Wat ik nog wel... Uh, uh, iets, uh, daarover wil we weten de diensten duren ja. volgens mij veel langer bijvoorbeeld hè, ja, dan in veel de andere, andere kerken. Ja, ja, en, uh, en dus um, um, de, de avondmassviering of de eucharistievering in de orthodoxe kerk wordt dat dus de goddelijke liturgie genoemd, die duurt ongeveer anderhalf uur. En was het nou ook zo dat mensen.? Want ik las iets in de nieuwsbrief: van je mag niet te laat komen. of als je te laat komt, zorg dan dat je thuis gebeden hebt of zo? Zo, uh, iets nou Kijk, um, dat, dat valt allemaal in de praktijk nogal mee of tegen, hoe je <laughs> wilt. Um, um, in de Orthodoxe Kerk staat men over het algemeen. Ja. Dus laatkomers of mensen die eerder weggaan, die stoeren veel minder dan in een westerse kerk waar je dus uh, zo'n bank uit moet en onder die bank zitten dan weer op het algemeen houten planken en dat, uh, dat stommelt zo ontzettend. In de orthodoxe kerk uh, kun je dus uh, normaal gesproken uh, gewoon binnenkomen en je, ja, je, je gaat voorzichtig tussen de personen naar voren ja. om een, een kaarsje aan te steken en de iconen te vereren. En uh, er, er zijn dus vrij veel mensen die dus maar een deel van de dienst meemaken. Niet dat dat echt de bedoeling is. De bedoeling is natuurlijk dat je op tijd komt en tot met het einde blijft. Maar in de praktijk gebeurt ook dat je pakweg een paar minuten, hè, van twee tot, tot de helft van de dienst of iets meer van de dienst, meemaakt. En dat je daarna ja, discreet terugtrekt. Hè, dat, dat, dat, dat kan zonder dat je dan de andere mensen enorm stoort. Ja, maar en, dat avondmaal dat moet je wel goed voorbereid dan moet je niet zomaar binnenkomen rollen en dan... Uh... Nee, de bedoeling is uh, zonder meer... Ik, ik, ik moet ook zeggen dat ik daar dus ook regelmatig mensen op moet wijzen. Hè, want het, uh, de praktijk is weer barstig. Hè. Er zijn dus inderdaad vrij veel mensen die, die, die denken dat ze uh, halverwege de dienst kunnen binnenkomen. En dan inderdaad ook nog de communicatie ontvangen. Dat, dat, dat, dat, ik, ik, ik, vind dat, ik vind dat als je dat echt wilt, zorg dan dat je op tijd komt. Maar dan houdt u ze tegen ook? Dan zegt nee, nee, het nee. Maar ik wijs wel regelmatig op... Hè, dus in, in onze uh, nieuwsbrief... of uh, ook in de preek... Ja, dat, uh, dat, dat het... Beter is dat, dat ik eigenlijk van ze verwacht en van ze verlang ja, dat men dus als men de communie wil ontvangen, dat men op tijd komt en tot het einde, tot het einde van de dienst blijft. En nog even met de dankgebeden. Even voor de duidelijkheid, wat gebeurt er als je de communie ontvangt? Nou dan krijg je dus, uh, in de Ortlokse kerk wordt dus de communie in onder beide gedaante gegeven, dus brood en wijn. Uh, de priester komt, met de, of de diacon komt met de kelk naar buiten en met een labeltje krijgt iedereen dus uh, de lichaam en bloed van Christus uh, in de mond. Je krijgt een lepel in je mond? Ja. ja. Wordt dat niet een hele rommel? Rommelig, nee, het uh... gaat, gaat, gaat uitermate uh, netjes. <laughs> gaat het geduppel verloren? Nee, gaat het geduppel verloren. Nee, nee, nee, dat mag ook helemaal niet. Dat, uh, nee, want, dat, want je weet nog niet of het dan al het bloed van ja, de Christus is. Dan, dan, dan wel. Oh, dan is het al bloed ja, van Christus. Ja, dus op het ja, moment ja, dat ja. het ja. Dat binnenkrijgt... Dan... ja. ja. Ja, dan moet je voor nou, zich... bij, onze vader wordt er al duidelijk gesproken over de, o, o, over de geheiligde gaven. Ja. Nou, dus, um... En ik las ook nog iets in die nieuwsbrief... dat, dat mensen tussen, de, tussen het altaar en de bisschop in gingen staan. Uh -huh. Wat natuurlijk een grote schande is. Nou ja, dat, dat, <laughs> dat zijn mensen die denken dat ze dat... dat je moet, je moet er, daar, de bisschop moet als hij er is ja moet hij dus uh, de, alt de, de alterruimte uh, moet dus, uh, gewoon kunnen, kunnen blijven zien. En de, als je dan van de ene kant van de kerk van rechts naar links wilt... moet je achter de bischop om. Ja. Als u de bisschop ontvangt, gaat u dan zijn hand kussen en zo? Is, ja. dat, is dat heel eerbiedig? Ja, dat ga, uh, Hij heeft zo'n ring de, ook, zo'n pro, Protocol, Nee, de, uh, uh, dat, dat is het niet. Maar um, je, uh, als je naar de bisschop uh, toe gaat, dan raak je voor hem de grond aan. Ja. Uh, je, je, je vouwt je handen kruis, kruisgewijs. Uh, de bisschop geeft de zegen en dan kus je zijn hand en zijn wang en dan de hand weer. Mooi. Ja. Waarom wordt u... Ge we, we, we, heeft u nog ambitie? Nee. Om bisschop te worden. Nee, nee. In de orthodoxe kerk is het zo dat de bisschoppen worden uit de monniken gekozen. En ik, ben, ik hoor tot de getrouwde geestelijkheid. Dus als ik bisschop zou willen worden... betekent dat ik mijn vrouw uh, eigenlijk uh, wil laten overlijden. Want dat is, dat is dan een oh. voorwaarde. Oh. Dus, en wat een gescheiden? Als u, als u zou dus, scheiden? Nee, nee. Dat, dat, dat, dan, dan Oké, je. mag u, het wel, maar... Niet nee, maar voor het de, de geestelijkheid is dat natuurlijk gewoon uh, not done. Nee. Nee, dat snap ik. Ehm... Um, Even kijken. Maar dat zijn wat verschillen. Zijn er nog belangrijke verschillen die we niet genoemd hebben? Met andere kerken. Met de geformeerde kerk bijvoorbeeld. Ja, er zijn er zoveel. er zijn verschillen. Ja, ik ja. snap het. Uh, oh, nog iemand over die muziek. Ja, misschien gaan we zo nog even wat draaien. We gaan sowieso nog even wat muziek draaien straks. Maar ook, uh, ik denk dan van dat Servische koor. Maar hier vraagt iemand. Titus Durst, kunt u mij uh, precies de cd aangeven waar de muziek in de uitzending met aartspriester uh, Russisch-Orthodox uh, Theodor van der Voort vandaan kwam. Ik ben helemaal niet religieus, maar dit heeft me toch even weggeblazen. is ja, dus, dus begrijpelijk. <lacht> ja. hoe, hoe, we, hoe noemen we dat? Hoe dat, kan ik meer dat, u mee dat het vinden? Het was het. Ja, um, Uiteraard staat het toch op, maar het is een, een vrij oude opname. Maar het is het koor van de Geestelijke Academie in Moskou, in Serkiev Postat. Dus uh, misschien dat daar nog. Uh, dus googelen de... met het koor van ja. de Geestelijke Academie Ach, ja. in Moskou. Ja, ja. Dan hopelijk ja. komen ze wat verder. Uh, en anders moet hij, moet, hij, moet hij eventueel met mij maar contact zoeken. We gaan even naar de volgende beller. Dat is Massoud. Massoud. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Uh, mijn vraag was: uh, wat is de, de positie van de van uw kerk tegenover Maria. Wat denkt u over haar, over haar maagdheid enzovoort? Mag ik eerst eens vragen waarom u die vraag stelt? Omdat, uh, waarom ik dus zo'n vraag stel, want ja? dat is voor mij heel essentieel bij christendom en lijkt mij een beetje onlogisch. Want u bent Aange... zelf christelijk? Nee nee, nee, nee, nee. Aangezien de vorige ook uh, luisteraar vroeg wat, wat, hoe ziet u tegen wetenschap? Ja. En dat, dat is toch een kardinale punt. Oké, okay. dus de vraag... Ja, hoe ziet, hoe, wat is de positie van Maria in de, in de orthodoxe, kerk, -orthodoxe uh, kerk? Die is uitermate belangrijk. Vrijwel ja, um, alle diensten die eindigen dus uh, met, met een uitroep... Al moeder gods red ons... Ja. En dan, da daarna, eer aan u, Christus onze God, eer aan u. Dat, dat, dat zijn dus de, de uitroepen waarmee dan dan... en dan krijg je de slot um, uh, Maria wordt in de orthodoxe kerk, uh, hoewel wij weten dat zij Maria heet... eigenlijk niet zo gedoemd. Er wordt altijd Theotokos, Bogorodica, moeder gods, wordt dus gezegd. Ja, uit, ook uit eerbied. En de orthodoxe kerk gelooft dat zij dus maagd is. Zij het ook wel altijd maagd. Uh, en uh, op de iconen uh, zie je ook op haar hoofddoek drie sterren. En dat betekent dat zij voor, tijdens en na het baren macht is gebleven. Mag ik uh, wel iets opmerken dan? Ja. Uh, als Christus, als Maria maagd is gebleven en dan toch zwanger geraakt is. Ja. Dan in ieder geval is de eerste persoon. zou je moeten denken. dat hij van dit wonderbaarlijke gebeurtenis bewust is. Mm -hmm. En dat moet ook Christus meteen accepteren. als een heer of wonderbaarlijk iemand. Ja. In, uh, ik heb toevallig bijbel voor mij. Er staat Evangelie van Marcus, hoofdstuk 3 voor 24, dat uh, op een gegeven moment Maria met broeders van Christus <coughs> kwam terwijl Christus zat met de apostelen te praten. En hij zegt, uw moeder en broeders willen u zien. En Christus zegt, wie is mijn moeder, mijn broeders? Hij weigerde hun te zien en hij zegt, jullie gelovigen zijn mijn moeder en broeders. Ja. Hoe verklaart u dat? Um, dus, dus, er, zijn, er zijn verschillende verklaringen voor. Op de eerste plaats... dat um, uh, die broeders... Um, uh, Jozef, dus de de, de... de man van, van, van, uh, van Maria... Bon, ja. um, die had <tie kinderen <tie uit, het, uit zijn eerste huwelijk. Dat is, dat is de ene verklaring. En de andere verklaring is dat die broeders en die zusters... Uh, moeten worden verstaan als neven en nichten. Ja, dat is, dat, de moeder van Christus is ook Maria. Maar, maar waarom zouden ja, maar ze de, de neven en nichten niet gewoon.? Om zijn moeder te, te zien. Ja? Nou, nou. Als er een christen is, moeder. Ja? dan moet het, dan, Christus niet weigeren zijn moeder te accepteren. Nee. Dan zeg zeggen Jullie. Gelovige zijn mijn moeders en zin. Ik wil er niets met de moeder en broeders te maken hebben. Nou, nee, zo, zo, zo ligt, ligt het niet. Maar uh, hij, hij heeft duidelijk ook, ook uh, bij... Uh, in het Johannes-Evangelie... bij uh, uh, de bruiloft in Cana... heeft hij ook uh, op een gegeven moment tegen zijn moeder gezegd... van mijn tijd is nog niet gekomen. He, he, he, dus uh, hij, hij, hij is... In een aantal opzichten, ik, ik, ik kan dat ook gewoon niet verklaren. Is hij inderdaad. Um, nou, ja, laat ik zeggen. Niet overmatig vriendelijk. En, en, en uh, ten opzichte van zijn eigen moeder. Ja. Ja, waarom niet? Dat weet Toch, ik niet. Dat weet ik niet. Toch, Zij, de... vereert het zo ongelooflijk. Ja. Terwijl Christus. besteedde weinig aandacht aan. Ja. Nou ja. ja, weinig aandacht aan. In ieder geval op dat, op dat moment. Nou, welk moment? Het is in de in het hele, hele Evangelie. ...wordt ze geweigerd en uh, wordt genegeerd en nergens wordt geloofd. U looft de dingen die Christus niet loofde. Ja, nou, nee, maar dit, dit, dit, dit, dit, uh, toen hij aan het kruis hing, uh, in Johannes' ja. evangelie... ...heeft hij dus Johannes, de, de apostel die dus um, samen met zijn moeder onder het kruis stond... ...heeft hij dus die, de, de, zijn moeder aan Johannes aanbevolen en Johannes aan, aan zijn moeder... He, dus er, zijn, er zijn zeker, zijn er wel tekenen, uh, ook in het Evangelie, dat, dat Jezus uh, van zijn moeder hield en, uh, en, en, en aandacht aan haar schonk. Zelfs op het moment dat hij vlak voor zijn dood aan het kruis. Maar de laatste, laatste opmerking hierover in de Bijbel mij laten. Ja, ja, goed, het, het, het, het, het is... Klaar ...waarom Marcus dat zegt. Ja. En er zijn nog meer van dit soort passages. Er, er, er zijn meer euh, tegenstrijdigheden in het evangelie. Dat, dat, dat, dat, dat wil ik niet ontkennen. Ja, oké, okay, maar ja. Dat, is, dat is heel <laughs> duidelijk. <laughs> oké, okay, dank u wel. Dank u wel, Marzoet. Goeienacht. Ja, u dank wel. Doeg, bedankt. Want ja, toch nog even, dat vind, ik, dat vind ik soms in het geloof, dat geldt voor meerdere kerken, altijd zo makkelijk. Want dan wordt er gesproken over broeders en zusters en dan zegt u, dat moet je zien als uh, neven en nichten. Maar dat vind ik altijd zo, dan denk ik, ja, dat is een beetje... Ja, nou goed, ik, ik vertel dat, dat, er dus, dat er dus twee, uh, twee varianten zijn. Of ja, maar die ene vind op, ik een beetje op, uit het eerste huwelijk van je, van, ja. Toch? Zei, want waarom zouden ze over broers en zussen praten als het neven en nichten zijn? Terwijl die woorden ook voorkomen. Ja, maar uh, het, het, het, uh, het woord neef en nicht... Ja. Uh, als, als uh, zoon van, van de oma en tante... Um, die worden in het Russisch ook... broeder en zuster, waar u niet, Dus okay. um, er zijn wel, er zijn wel uh, mogelijkheden... om dat met elkaar <laughs> in overeenstemming te brengen. Goed, ja. gelukkig maar. Uh, er is een tweet van Vicky 30 uh, Die schrijft... Haha, mijn oud-leraar scheikunde in Kazeluna... Go van de voortschrijzen. Uh, hoe denkt de Russisch-orthodoxe kerk over homoseksualiteit en het huwelijk? Nou, het huwelijk Hul is... is, is uh... Oh ja, homoseksualiteit en het huwelijk. Dus dat de homo's kunnen trouwen, denk ik. Ja, dat, dat, dat, dat is... Uh, kijk, um, het is heel duidelijk... Uh, wat, de, de, de, het, het, het, het christelijke principe is natuurlijk gewoon... dat man en vrouw uh, zijn geschapen uh, voor elkaar. Uh, en dat die dus een... Uh, ja, uh, aan elkaar worden gegeven. Ook om, om, om, om samen, dus kinderen te krijgen en dergelijke. Dus um, het is in de Orthodoxe Kerk inderdaad niet zo dat, uh, dat wij iets wat, wat op een homohuwelijk uh, lijkt. of op een homo huwelijk, als een homohuwelijk wordt, wordt beschouwd. dat dat, dat, dat, dat wordt gebezigd. Um, dat, dat moet heel duidelijk zijn. Aan de andere kant is en, het. En wat je ziet in, in Duitsland of in Rusland. hebben homo's het ook heel moeilijk. Ja. Als ja. we het dan over die mensenrechten hebben, dan ja. kun je daar ook nog wel een boompje over opzetten. Ja, ja, ja dat, dat is ook zo. Is, wordt dat dan gestimuleerd door de kerk, dit soort de, de, de, de, in ieder geval, er zijn veel orthodoxen, in, ook in Rusland, dat, dat, dat, uh, dat weet ik, dat heb ik ook op televisie gezien en dat heb ik ook, lees ik ook. En die dus ook demonstraties houden uh, tegen, uh, tegen homo's en tegen lesbiennes. En die ook uh, betogingen van, van, van homo's en lesbiennes uh, tegenhouden of, of verstoren of willen verstoren. Ja. Dat, dat, dat zijn feiten. En wat, wat is de kerk? Hoe staat de kerk daar officieel in? Uh, de kerk... Um, uh, Vind je dat stiekem wel goed? Homoseksualiteit wordt dus, wordt, wordt dus uh, door de orthodoxe kerk uh, afgewezen. Dat maar is het maar strenger nog dan in de katholieke kerk? Of, of, uh... dat, dat, dat hangt weer van persoon tot persoon af. Ja. Het, la, laat ik zo zeggen, het, het, de, de, de leer is zo dat, uh, dat, dat, dat het zeker niet wordt, wordt, wordt uh, gepropageerd of, of, of, of uh, gestimuleerd. Hoe doet u dat op een school? Want u geeft les. Ja. Want ik weet, hoe staat u er zelf in? Uh, ja goed, ik, ik, heb, ik heb dat nog niet kunnen zeggen. Er is natuurlijk ook nog iets als een, als een pastorale praktijk. Ja. Nou, en, maar eerst even wat, hoe, wat. U bent zelf net zo streng over homoseksualiteit als de leer van de kirk. Uh, nou kijk. Die uh, volgt u, in die zin? Uh, nou kijk, kijk ik, ik, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk. Uh, ik, ik leef hier in Nederland. En ik heb, uh, ik, ik heb uh, ook, ook uh, sociale contacten. Ja. En ik, ik, ik, heb, ik, ik praat met verschillende mensen. En ik heb dus ook een aantal mensen uh, gesproken. Die zeggen, ja goed, ik, ik ben zo. Ja. ja, als leraar op school krijg je het ook oh, mee te maken. Nou, ja, nou op school niet Nee, niet zijn zo ze nog te jong? Want we, ja, misschien... nou, jawel, daar heb ik het dus niet gehad. Oh. Maar, maar gewoon in mijn pastorale praktijk wel. En ook in onze eigen parochie, om het maar even heel duidelijk te zeggen... Uh, hebben wij mensen die, die, die, die, die, die zeggen, ja, sorry, maar uh, de kerk mag dat dan wel afwijzen... maar ik heb deze gevoelens. Ja, en wat zegt u dan? Uh, nou, die, die, uh, ik, ik zeg dan inderdaad van, nou, de kerk uh, zegt van, kijk naar genesis... Hè, van man en vrouw uh, worden, zijn van elkaar geschapen. Maar als jij die gevoelens hebt, ik, ik ben reëel genoeg... ik heb met die mensen ook, ook, ook, ook uh, gesproken om de echtheid en de waarachtigheid van, uh, de niet in twijfel te trekken. En uh, deze mensen die, uh, die kunnen bij ons in de kerk wel de sacramenten ontvangen. Ja, ook als ze het praktiseren? Ja. Oké, okay. ja. dus je hoeft niet... Maar uh, ook dit is, laat ik wel even heel duidelijk zeggen... een, een zaak die van parochie tot parochie... Dat, dat kunt u als priester zelf beslissen? Uh, ik, dus... heb dat, uh, ik heb uiteraard ook uh, ruggesprek gehouden met mijn bischop... En uh, goed, uh, we hebben daar uh, een goed gesprek over gehad. Maar in onze parochie uh, kunnen de mensen die dus uh, als homoseksueel of als lesbiennes samenleven... Ja, kunnen de sacramenten ontvangen. Maar, in, maar niet in, Rusland in elke parochie dat... wordt, wordt daar zo, zo makkelijk over gedacht. En in, in Rusland zijn we waarschijnlijk niet in veel In Rusland wordt dat uh, niet, gedaan. Wordt het niet gedaan. Maar goed... Het, het, uh, ja, dat... Want u valt ook niet onder Moskou, hè? Wij vallen ja. niet onder Moskou, maar ik denk niet dat het daaraan ligt. Okay. Want u valt onder Parijs? Ja. Het ja. vrijere stad misschien. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, laat ik zo zeggen, de, de, de, de, de juridictie, hè, dus de, het bisdom in Parijs, is, is na de revolutie, uh, pakweg zo'n 70 jaar al, is de theologie en, en, en, uh, ontwikkeld in, in, in, in een open dialoog met het westerse christendom. Ja, ja. Oh, want ja, het is, uh, misschien wordt het te ingewikkeld, maar die kerk die was al in Parijs vanaf 1917... toen de orthodoxe kerk het in ja. Rusland heel moeilijk kreeg. Ja. Ja. Hadden die mensen ja. in Frankrijk ja. natuurlijk ja. makkelijker. Ja. Uh, ja, er was een vraag net in de mail over het huwelijk. nou We hebben al gezegd dat u zelf getrouwd bent, dus ja. uh, dat, dat is geen probleem. Alleen mag je als priester niet trouwen als je, nog niet, als je nog niet getrouwd was, klopt dat? Priesters mogen niet trouwen, getrouwde mannen kunnen priester gewijd worden. Ja, en vrouwen? Vrouw, nee, het, het, uh, het ambt uh, voor vrouw... In principe, uh, uh, de ambt van Diokones is, is, is, is uh, in Noord-Logse klikken in onbruik geraakt. Maar dat zou, dat, zou, dat zou weer wel kunnen, maar het, het priesterschap dus niet. Oké. Okay. Nog een vraag over muziek zag ik hier. Uh, Zo'n 35 jaar geleden hoorde ik smiddags een dameskoortje... een lied zingen van een voor mij onbekende componist. De twee of drie coupletten eindigden met een paar keer jubilaten... Aan het eind van het lied kwam er nog, zoals bij Ere zij God... een langgerekt amen. Later, jaren later hoorde ik via een cd een Duits koor... volksliederen van Silger zingen. De muziek van het laatste nummer op die cd... was de muziek van die Rus, Ene Borg. Bordnjanski. Bordnjanski, klopt. Ja. Opvallend vond ik dat die muziek volledig te rekenen was... tot de muziek uit de klassieke school. Mozart, Haydn enzovoort. Ja, heeft deze componist CQ, hebben collega van hem... de Russische kerkmuziek beïnvloed? Ik meen tenminste enige gelijkenis te horen. Ja, Bordnjanski heeft, ja. heeft dus niet ook geschreven... dat in de protestantse kerk... Uh, uh, heel erg bekend is. Dus Wie beten Andi Magda Lieben? Heel bekend. Die machte, nee, ga even door. Nee, ik begon het net te herkennen, ja. nog één keer. U? Weer beten aan die macht der lieben ta ta ta ta ta-da-da-da-da Ja, ja, ja, mooi. Dat, dat, mooi dat, dat is in de Lutherse kerk. Is dat uh, is, is dat, is dat, is dat niet, uh, wordt het gemeen is? De orthodoxe kerk. Eigenlijk niet, tenminste niet als, uh, niet als liturgisch gezang. Ja. Uh, maar Botjanski heeft dus uh, uh, ook veel stukken gecomponeerd voor, uh, voor de orthodoxe heredienst. Goed, ik uh, krijg opeens zin in de muziek. We hebben nog die Servische, dat Servische koor, maar ja. dat was weer minder westers, zei u net. Hè? Uh, nou ja, die, uh, dat minder is inderdaad uh, meer, meer toch, laat ik zeggen, uh, uh, uit, uit het eigen volk afkomstig. Ik ga weer even met mijn ja. ogen dicht uh, luisteren, als u het goed... Ze zongen Grieks. Waar ging wat dit nou over? Ze zongen Grieks. Ja. Waar ging dit dus over? Himmelen tot, tot de moeder gods. Kijk, dat komt dan ja. goed uit. Ja. Ja. Daar hadden we het net over. Ja. Uh, aartspriester, ik zeg het nog even. He. Theodor van der Voort is te gast in Casaluna. U kunt vragen stellen als u dat wilt. Of u kunt ook zelf verhalen vertellen. Het uh, mag over de kerk gaan of over Rusland. Wat u maar, nou niet wat u maar wil. U maar neemt nog een glaasje. <laughs> ja, dat, dat heb je met die orthodoxe priesters. Uh, 0811 21 uh, Casaloenen.ncv.nl of uh, hekje Casaluna. Uh, Frank nu aan de telefoon. Hallo Klaas. Hallo. Hoi. Uh, ik kom. Ja, goed. Ik, kom, maar ik woon in West. In Best, ja. Absoluut. Dacht... Wacht, wacht, Frank. Ja. Opeens wat viel je weg. Praat je goed in de hoorn? Nou, beter, denk ik. Veel beter. Ja. In Eindhoven is, dacht ik, zowel een koptische kerk als een orthodoxe. Als Dat... ik het goed heb. Ja. Maar goed. Ik ben afgelopen woensdag, ben ik hier in best naar een lezing gegaan van Arjen Plezier. Arjen Plezier is een theoloog, een zendingsmissionaris geweest in Indonesië. Hij woont in de Ridderkerk en nou is mijn vraag deze. Hij gaf dus een hele uiteenzetting. Het thema was de mens, uh, beeld naar God, als ik me goed herinner. Goed. Nou gaf hij dus een lezing en aan het begin daarvan zei hij... Ik word binnenkort, of hij is, hij is al voorzitter van een op te richten of inmiddels opgericht platform voor... Ja, de naam weet ik niet meer precies, maar de bedoeling is dat de vertegenwoordigers of voorzitters, hoe je het ook moet noemen... Van de diverse religies, stromingen, binnen de christelijke kerken... Uitgenodigd worden om proberen elkaar te respecteren, ook in de uitvoering van de liturgie. Nou is mijn vraag: is de orthodoxe kerk ook uitgenodigd? Want er is het niet over gepraat. Uh, ik zou het dus niet weten, want uh, dit gaat dan toch naar, laat ik zeggen, toch naar de, naar de hiërarchie toe. En uh, dat zijn de bischoppen. En um, de orthodoxe kerk uh, is organisatorisch uh, in West-Europa... toch een klein beetje chaotisch in die zin. Dat alle landelijke orthodoxe kerken... Russisch, Grieks, Servisch, Roemeens, Georgisch... Ja. die zijn uh, allemaal weer apart georganiseerd. En um, nu is er in Nederland, uh, of in de Benelux... is er dus een bischopconferentie uh, van orthodoxe bisschoppen. En daar zal die vraag beland zijn, maar um, als hij als gesteld is, maar ik heb daar gewoon geen weet van. Nee, nee. Oké. Okay. Want ik begreep namelijk dat de hervormde kerk uiteraard, de protestantse, de gereformeerde, uh, hij had het over een andere soort kerk uit Eindhoven, afijn uit het land, maar als basis het christen zijn. Uh -huh. Nou ja, als er iemand christelijk is, denk ik, in de basis is het toch de orthodoxe kerk. Ja. Dok. Wordt u over het algemeen uitgenodigd voor overleg met andere kerken? Oh, we, we, we, ik dat ik al, al zei, dus de orthodoxe Kerk is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken in Nederland. Uh, ik heb zelf de orthodoxe Kerk uh, als we daar nog ook een aantal jaren mogen vertegenwoordigen in, binnen de Raad. Um, uh, dat ging omdat de orthodoxe Kerk in Nederland bestaat uit Russisch, Grieks, Servisch, uh, Roemeens... Uh, en dan de Russen nog een keer uit uh, door historische uh, omstandigheden in drie verschillende richtingen. Uh, is het zo dat uh, er een vereniging is opgericht van onderaf aan om dus uh, um, uh, juist het naar buiten toe optreden te vergemakkelijken met de zegens van, van de bisschoppen. En dus deze vereniging is dus Um, heeft meegedaan met de Raad van Kerken. Maar de vereniging is geen kerk. Dus we waren gastlid. Ah, ja. maar, um, dus, uh, maar u hoort er wel bij? We hoorden er wel bij. en We hebben, er, we hebben ook altijd uh, met, met, met heel veel plezier... en trouwens ook uh, in, in heel goed, goede samenwerking... met de vertegenwoordigers van de, de Christelijke Kerk in Nederland... in de Raad van Kerken samengewerkt. En tot op de dag van vandaag. Frank, mag ik bedanken? Ja, voor, voor de vraag Nederland. en dank, ja. Dank u wel. Hè. Doeg. Een ja. uh, vraag die een klein beetje in het verlengde zit, ligt hiervan. Weer van Tja Ik, die hebben we al even gehad net in de uitzending. Maar nog een vraag. Uh, hoe staat u, uw kerk ten opzichte van de islam? Ja, de islam is natuurlijk gewoon een hele andere, een hele andere godsdienst. Uh, uh, de orthodoxe kerk heeft natuurlijk heel veel met, met de islam te maken gehad omdat de orthodoxe kerk uh, van de oudsher uh, in het oosten, oostenbekken van de Middellandse Zee uh, heeft, uh, afkomstig is. En de opkomst van de islam natuurlijk ook bij de orthodoxe kerk. Uh, dat was eigenlijk de eerste kerk die men, die men tegenkwam. Ja. He, dus de, de, de, de islam heeft de, de orthodoxe kerk als eerste uh, uh, eigenlijk ontmoet van alle christelijke kerken. Nou, um, het, het is een, het is een, op zijn minst is het een... Uh, een, een, een hele gecompliceerde verhouding. Uh, de islam is begonnen natuurlijk als een christelijke secte. Dat is, dat, dat, is, dat is. Je zegt natuurlijk, maar dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh, nou. Ja. Dat is... ja. Uh, de, de, je had in die tijd had je het Byzantijnse Rijk. En in het Byzantijnse Rijk uh, heeft het zogenaamde iconoclasme, de iconenstrijd, een grote rol gespeeld. En um, een van de, vertegen, van, van de verdedigers van die iconen, dat was Johannes van Damaskus. En die leefde in Damaskus uh, onder, onder de heerschappij van de islam. Het kalifaat. Mm -hmm. ja? En de, de keizer van, van, van, van, uh, van het Romeinse Rijk in Constantinopel was tegen de iconen. En Johannes heeft dus... Hebben we het dan de, over, de, over de schilderijtjes? Ja, okay. ja schuldrijdje, Oh, iconij. Ja, nee, maar ik bedoel even voor. <laughs> maar dat is de 8e eeuw he, om begin te 8e zien. eeuw. Ja. Hij heeft dus de verdediging van de iconen kunnen schrijven, omdat hij dus buiten het machtsbereik was van de keizer van het van Christelijke Romeinse Rijk. Ja. En leefde onder het kalifaat. Ja. Nou, Constantinopel is natuurlijk in 1453 gevallen. Ja. Hè? Ja, en Voordat dat, we te veel in details treden. Want... Nee, joh, maar, maar goed, de, de, de situatie is gewoon heel erg moeilijk. Of, of heel gecompliceerd. Maar Zij... is, er, is er een nare sfeer tussen Russisch-orthodoxen en moslims nee. over het algemeen? Nee. nee, over het algemeen niet. Nee, nee. Um, Wederzijds respect? Wederzijds respect, ja. ja dat is dat, is ja. dat ook vergelijkbaar met het respect voor andere christelijke denominaties? Oh, zeker. Ja. Ja. Dus dat gaat in die zin, het is ingewikkeld, maar het gaat... Wel redelijk goed. Ja, wel redelijk goed. Ja. <laughs> en ook in, binnen Rusland. Uh, de islam is in Rusland ook een, he een hele grote... een hele uh, goed vertegenwoordigde godsdienst. Ja. He, dus uh, in Kazan en, en, en, en ook, ook in, in, in meer naar het oosten toe. Daar, daar, daar, daar wonen dus uh, ook in Rusland. He, in Dagestan, dus de Caucasus. Ja, zeker in de Sovjet-Unie uh, ja. voormalig. Ja, goed natuurlijk. De, de, de Centraal-Aziatische Republieken die zijn... Uh, of ja. zou ik en waren er vroeger kruisridders, orthodoxe kruisridders? Nee. Of waren katholieken? dat katholiek? Dat, die kwamen uit het, uit het westen. Oké. Okay. Ja. Um, we gaan nog eens... even. Um, wat zullen we doen? Ik heb van alles, hè. Mail, Twitter. We, ik ga even een beller doen. Johannes. Johannes, goeienacht. Goeienacht. Met Johannes uit uh, Utrecht. Hallo. Ik ben uh, gepensioneerd uh, psycholoog en heb... Uh, uh, jarenlang ook in uh, Rusland uh, uh, gewerkt. Yeah. En ik ken dus ook uh, wat in het begin van de uitzending, wat naar voren kwam, die uh, heerlijke uh, nachten en dagen in de trein, okay. uh, uh, rondreizend. En ik heb me natuurlijk uh, als Westeling ook uh, uh, ja, erg veel, en als psycholoog ook, uh, ge gedachten gemaakt. Ja, hoe komen die verschillen nou uh, tot stand? En ik had zo het idee uh, postgevat dat um, eigenlijk de, de, de Russische cultuur, in tegenstelling tot de Westerse cultuur, een wat vrouwelijker uh, uh, karakter uh, heeft. En zeker heeft gehad. Maar um, um, dat vond ik op een gegeven moment ook in de manier van, uh, van samenwerken en niet zozeer alleen, ieder voor zich. Dat thema en mijn hele visie op uh, uh, mijn beste visie uh, zowel op het geloof als ook op uh, um, op uh, de cultuur heeft uh, toch wel uh, is toch wel ja, 180 graden uh, gedraaid voordat we naar en... die draaiing gaan Johannes, wat uh, wat wat maakt ja. die cultuur vrouwelijk nou um, um, u, uw gast zei het ook net al even. Het, het, is niet zo, het geloof is niet zo dogmatisch. Ja. Er zijn, het gaat om bespiegelingen. En de regels zijn er wel, maar kunnen op verschillende manieren al gelang de situatie geïnterpreteerd worden. En dat is meer vrouwelijk dan mannelijk? Ja, dat is vrouwelijk in de zin van androgyn vrouwelijk. Hè? Dus ik heb het niet over vrouwen en mannen, maar ik heb het over een, een, een, een, vrouwelijk, uh, eigenschap. een, een, een vrouwelijke eigenschap die zowel in mannen als in vrouwen kan voorkomen. Ja. En dan nog even naar die draaiing, die 180 uh, graden. Ja, die 180 graden was, uh, kijk, uh, uh, ook politiek gezien. Um, um, het is natuurlijk zo dat in Rusland en ook in, uh, in China natuurlijk. Uh, um, dat, ...dat het een hele kunst, een hele tour is om uh, al die verschillende volkeren, um, ...al die verschillende um, uh, uh, geloven enigszins uh, bij elkaar uh, uh, te houden. Ne? En um, dan kun je niet zomaar uh, van ons uit zeggen van ja maar uh, de mensenrechten... ...en ja maar dit en ja maar dat. Het is natuurlijk allemaal wel zo... Um, maar je moet dat ook een beetje zien in de context van het uh, land. En, uh, uh, uh, kijk, maar, uitwoordelijk... kan, maar kan je dan uh, die mensenrechten ja. een beetje laten voor wat het is? Omdat je nou eenmaal die volken er allemaal onder moet houden? Uh, nou... Um, um, ja, gedeeltelijk wel. Ja, en dat wordt ook door... Het is een beetje een taboe thema natuurlijk in het Westen... Maar, de praktijk van ook westerse politici die naar China en naar, Frank pardon, naar Rusland gaan... die laten dat ook meestal wel een beetje op de achtergrond. Er wordt ondanks alles zaken gedaan. Er wordt ondanks alles gewoon normaal gefunctioneerd. Als was het er niet. Waarom niet? Omdat het misschien wel eens zou kunnen dat, dat je een grotere... Uh, oorlog, zoals bij wijze van spreken nu in Syrië is of die wij ook uh, in de, uh, van de Balkan uh, kennen uh, omdat je die toch ook wel een beetje voorkomt. Ja. En dat is een beetje pragmatisch misschien uh, gedacht maar de meeste politici die ik ken, uh, die naar, uh, uh, naar die landen geweest zijn die, die komen met een andere houding terug als dat ze gegaan zijn. Ja, Oké, okay. Johannes dankjewel. Herkent u dit? Een beetje wel, ja. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik uh, met uh, een aantal van mijn leerlingen uh, ruim een jaar geleden in St. Petersburg was. En daar zijn we op het consulaat-generaal uh, door de consulaat-generaal uh, zeer hartelijk ontvangen. En uh, we hebben toen ook nog gesproken. En hij heeft toen ook gezegd dat hij uh, juist die kwestie van de mensenrechten... regelmatig bij de Russische autoriteiten uh, aan, uh, ja, op tafel bracht. Ja, ja. En toen heb ik hem ook gevraagd, van wordt u dat in dank afgenomen? Nou, toen moest hij wat lachen. en Nou, eigenlijk dus niet. Ja, dus, uh, maar hij, hij zag dat toch wel als, uh, als uitermate belangrijk... vanuit het Nederlandse gezichtspunt... om, dat, uh, om die dingen toch uh, aan de orde te stellen. Ja. Uh, Johannes, ik wil het hier graag bij laten, omdat er nog meer bellers zijn. Dankjewel voor het bellen. Dank u wel. Oh, misschien al weg. Uh, er is trouwens iemand die gemaild heeft... een mooi verhaal is het verhaal uh, over de reis die Theo... Theodor, want ja, ja. uh, op school heet ja. u misschien gewoon Theo... met leerlingen van het gymnasium Apeldoorn gemaakt heeft... naar het Baikalmeer in Siberië. Uh -huh. Was dat ook de reis waarin u bij deze... Nee, was, was uh, kijk, uh, kijk uh, het bloedkruif waarin die gaan kan. Ik, uh, ik ben dus nu scheikundeleraar, maar ik heb dus uh, uh, vrij snel contact gelegd... met de gymnasium in sint Petersburg. Ik heb nog heel veel contacten in, in, in Rusland en een van mijn vriendjes is voorzitter van de Federatie voor Alpinisme in het gebied Irkutsk. En die hebben een expeditiecentrum aan de oevers van het Baikalmeer. Prachtig gelegen. Ja. En we zijn dus uh, in 2011... zijn wij met een aantal leerlingen... van de bovenbouw van ons gymnasium in Apeldoorn... Met, uh, naar, het meer. De, naar het meer gegaan. Zo. En in 2014 staat dat uh, weer op het programma. Dat is een groot meer. Ik ben, ik ben nooit eens met de, met de trein van Peking naar Moskou gegaan. Ja. Dan rij je echt... Eindeloos langs dat ja, meer. Het is 700 kilometer lang. Je gaat maar een klein stukje langs. Oh ja? ja. Ik had het gevoel dat het heel lang nee, was. Nee, nee, nee. nee, nee. Hè, welk water heb ik dan gezien? Het Baikonmeer, maar het gaat, gaat nog veel langer door. Oh, oké. Okay. Bij, bij de Selenga dan sta je rechtsaf naar Oedan-Oede. En dan uh, vlaat je de Baikonmeer. Oh, er wordt nu een plaatje van het Baikonmeer. Uh, ja, dat vind ja, ingewikkeld om dat. Ja, het is wel mooi. Ja, heel mooi. Ja, goed, goed uh, een andere mail. Oh, er is nog heel veel. Dus ik ga nu alle mensen die gemaild hebben... die niet in de uitzending komen, uh, dan ga ik me voor onschuldig aanbieden. Want er is gewoon te veel gestuurd om het allemaal te kunnen beantwoorden. Uh, Klaas, vraag voor je gast. Is er in de Russische kerk ook sprake van leegloop? Zoals in de, in, de, in de Westerse kerken. Nou, ik moet zeggen dat dat niet het geval is. Nee? Nee. Komt dat ook door die jaren van onderdrukking? Uh, in, in Rusland. Uh, uh, kijk, even, even een onderscheid maken. In, in Rusland uh, is de kerk gewoon booming. Het, uh, he, dus uh, kloosters zitten vol en uh, er zijn er heel veel. Je, je, je komt kloosters tegen. Er zijn 300 nonnen en de gemiddelde leeftijd is 32. Hmm. Ja? Die ligt en, wat hoger bij de, ja, in de katholieke kerk. Ja, dus uh, dat is Rusland. En uh, hier in Nederland, uh, ja, het aantal stijgt. En de pogjes die groeien over het algemeen ook. Dus wij, wij zijn ook in Nederland een groeiende kerk. Ja, dus het gaat goed. Ja, gaat Waar, goed. Hoe komt dat tegen? Ja, ik weet het ja, de uh, stroming. Ja, ja. We weten het niet. Nou ja, Een van de dingen is natuurlijk gewoon dat, dat, dat, dat uh, wij houden de traditie vast. En uh, ja, de kerk slaat dat aan. Het is, uh, er zijn hele oude teksten, hele oude gebeden. geschreven, opgetekend door mensen. die heel dicht bij God stonden. En een, een, een echt een, een, een, een, een zeer heilig leven leiden. Maar dat zullen de andere kerken ook vinden. Ja, maar die, die, die, die, hebben, steeds die behoefte, hebben steeds behoefte om, om, om, om nieuwe dingen in te voeren. En daar zijn wij toch wat voorzichtiger mee. En dat werkt in deze tijd? Ja, kennelijk, ja. Ja. ja. Uh, nou, nu we het toch over boeken hebben geschreven. Uh, geschriften. Zijn er boeken, schrijft John Koenraad, een tweet is dat, uh, over dit geloof en zo ja, welke? Wat is nou een goed boek om te lezen als je wilt verdiepen nou, in de orthodoxie? Uh, het, het, het standaardboek dat is een Pelican. Geschreven. Uh, een Pelican, dat is zo'n zo een, een, een Engelse serie. Je hebt de Penguin, dat is literatuur. En Pelican, dat zijn, uh, laat ik zeggen, meer, meer wetenschappelijke werken. Ja. Ja? En dat is geschreven door Timothy Ware. En dat heet The Orthodox Church. En Timothy Ware heeft dat geschreven toen hij nog leek was. Hij is nu metropoliet oh. in, in, in, in, uh, in Oxford. Hij heeft meteen carrière gemaakt met ja. dat boek. Maar ja. Dus voordat hij er zoveel van af wist als nu? Hij heeft het boek geschreven. Hij heeft er een paar keer bijgewerkt. Ook na de, na de perestroika en de val van de muur. En dat is echt een, voor degene die Engels leest... is dat uh, het meest aangewezen boek. Dat is, uh, ook een literatuurlijst zit erbij. En dan kun je altijd weer verder zoeken. En als je het in Nederlands wilt uh, lezen? Uh, Nederlands is niet vertaald. Nee, niks, maar iets anders? Ja, in het Nederlands... er um, ja, zijn verschillende boeken... maar die gaan dan altijd alweer over, over, over facetten van de orthodoxe kerk. Er is geen mooi standaard werk in het Nederlands? Uh, ik zou niet zo goed weten. Je hebt katechismissen en dergelijke dat wel. Maar um, ga naar een orthodoxe kerk, zou ik dan zeggen... en, en, en, en vraag daar. Word je dan meteen hartelijk welkom geheten? Ja. Ja, zonder, zonder dat, dat, je, dat je meteen dus uh, gevraagd wordt of je orthodox wil worden. Iedereen is alles van harte wel. Want met de bekeringsdrang valt het mee? Ja, we, we, we zijn er gewoon. En dat is, uh, dat is onze, onze grootste troefkaart, denk ik. En, en, een vraag, uh, gesteld vanuit Noorwegen, ook via Twitter... is uh, van een oud buurmeisje, Anita Obo. Ik weet niet hoe heet die. <laughs> dat gaan we ook even uitzoeken. Oh, kokosnoot. Nee. Nou ja, goed. Het is een oud buurmeester van nu, kennelijk. Niet van mij, in ieder geval. Uh, waarom is het evangelie van Johannes zo belangrijk in de orthodoxe kerk? Het is, het, het is natuurlijk. het. Uh, Johannes heeft geschreven toen hij de andere die evangelie al kende. Ja? Het, het, is, het, het is het laatste. Van en gewoon een van. beetje te overschrijven. En, en hij heeft niet overgeschreven. Het, is, het is adelde een andere geest. Ja? En Johannes is dus de geliefde leerling van Jezus geweest. En dus uh, Johannes de theoloog heeft dus dat evangelie geschreven. Ja. En uh, ja, het is, uh, het is het meest theologische van, het, uh, van de vier. Ja, u u bent ook, ook niet... een beetje blijer bij kijken. Ja, nou, ik, vind, ik, vind, ik vind Johannes altijd erg mooi. Ja, dat kan ik zien. Ja. ja. Maar dat is dus omdat hij de lievelingsapostel was. Ja. En wat ja. maakt dat geschrift dan mooier? Nou, gewoon, de, de, de, als, je, als je dit leest, dan is het al... Er zijn ook, ook hele grote problemen, hoor. Dat, hè, dus de, de, uh, Matthäus, Marcus en Lucas bijvoorbeeld... die zeggen dat het, het, het laatste avondmaal... dat dat het een paasmaal was. En Johannes zegt dat het niet zo was. En dat zijn natuurlijk gewoon uitermate belangrijke dingen. Dat op zoiets cruciaals er geen... Hè, dus het, die uh, net ook over... Uh, uh, tegenstrijdigheden in het evangelie, heb je er weer één. Ja. ja. En uh, uh, dus, uh, dat, dat zijn belangrijke dingen. Vandaar dat in de orthodoxe kerk, omdat Johannes evangelisch belangrijk is... dat er gedezend brood wordt gebruikt voor de liturgie, voor het avondmaal. Terwijl in de westerse kerk wordt ongedeesend brood gebruikt. Wat maakt dat nou weer uit? Nou, omdat uh, als, het, als het laatste avondmaal een paasmaal was... volgens de traditie moet dan ongedeesend brood gebruikt zijn... En door het nog een keer zei, wijs het naar Johannes, het was geen paasma. Want, want jullie staan altijd achter Johannes? Ja, in, in dat dit is... opzicht in ieder geval zeker, ja. Uh, even kijken, kan het, kan het? nee, het kan niet meer. Ik, denk, ik wilde nog een vraag stellen, maar die, daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Wanneer hebben jullie dienst? Zondag uh, uh, weer? Ja, zaterdagavond en zondag. Ja. Drukke baan, hè, met dat uh, leraarschap? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik ga u straks nog even bedanken. Eerst even vertellen dat uh, maandag er een nieuwe aflevering van Casa Luna is. En dan praat Lex Bolmeijer met trompetist Erik Vloeimans. Vloeimans speelt met het Gelders Orkest zijn eigen repertoire... en binnenkort is hij te horen op de Flamenco Biennale. Zijn trompet kan swingen en zacht en melodieus klinken. Hij boetseert muziek on the spot. In 2001 kreeg hij de Boy Edgar prijs... en in 2011 de Gouden Notenkraker... voor de meest opvallende artistieke muziekuiting van het seizoen. Nog een klein slokje voor de priester. <laughs> ja, zeer bedankt voor uw aanwezigheid. We hebben veel kunnen ja. bespreken. Ja. Ik ben een boel wijzer geworden, kan ik u vertellen. Dus uh, Theodor van der Voort was de gast en ik ben daar heel blij mee. Zometeen gaat Nora Romanesco, die tegenwoordig weer een radio in de auto heeft... en dus ook veel geleerd heeft, ongetwijfeld, de zender overnemen. En uh, zij is hier tot zeven uur vanochtend met woord. Prettige tot later.